Diktar Hark met het NOS-journaal. De politie in verband met de gewelddadige dood van Nathalie van Poelgeest uit Lelystad. Het lichaam van de 41-jarige vrouw werd in mei in haar huis gevonden. De man werd gisteravond in Lelystad aangehouden. De politie geeft in verband met het onderzoek geen informatie. Frankrijk krijgt als eerste westerse land een Syrische ambassadeur... die de Verenigde Oppositie tegen president Assad vertegenwoordigt. Dat heeft premier Hollande in Parijs afgesproken... met de leider van het Syrische verzetcoalitie. Verder is afgesproken over een plan om de Syrische regio's, die door de oppositie worden gecontroleerd, onder VN-bescherming te stellen. Zo zou het mogelijk worden om hulpgoederen te krijgen bij de vele vluchtelingen in Syrië. Ook bepleit Frankrijk de opheffing van het EU-wapenembargo tegen Syrië, zodat het verzet bewapend kan worden. Door de trage reactie van de overheid heeft de onrust rond de besmette zalm veel langer geduurd dan nodig is. Dat zegt directeur Foppen van zalm- en palingbedrijf Foppen in NG Handelsblad. Volgens de directeur werden waarschuwende telefoontjes naar het onderzoeksinstituut RIVM en de Voedsel- en Warenautoriteit niet beantwoord. De Voedsel- en Warenautoriteit spreekt dat tegen en zegt dat er steeds overleg is geweest met Foppen. De afgelopen twee maanden zijn zeker vier mensen overleden na het eten van besmette zalm van Foppen. Israël stuurt duizenden militairen naar het grensgebied met de Gaza-strook, maar het is niet duidelijk of dat de voorbode is van een invasie. Volgens Israëlische functionarissen is daarover nog geen beslissing genomen. Ook vandaag bestookt Israël doelen in de Gazastrook. Een van de gebouwen die met de grond gelijk zijn gemaakt is het hoofdkwartier van Hamas. Palestijnen vuren weer raketten af op Israël. Egypte heeft gisteren het Israëlische optreden veroordeeld, maar gaf tegelijk aan te willen bemiddelen. Hamas-leider Mashaal was vanochtend in Cairo voor overleg. Het weer in het westen bewolkt, in het oosten vrij zonnig, temperatuur rond 8 graden. Morgen begint de dag bewolkt met in het oosten ook regen. Later trekt de regen weg, temperatuur morgen tussen 8 en 10 graden. Dit, was het. Dit is Wijnandswaan bij de ANEB. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort staat file tussen Leuzen-Zuid en knoop Toeverlaken 5 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Aan gevraagd van uh, Rob ben je al een beetje zenuwachtig Ik zei wel nee, maar, maar toch wel een beetje hoor Want uh, Sinterklaas is weer in het land En morgen komt hij naar Zandvoort Nou daarover straks veel meer Eerst gaan we even keurig de muziek gaan Dit was ABC en Be Even na twee uur goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag Voor Zandvoort en de regio en hij zit weer tegenover mij. Goedemiddag, Albert Jan. En ook goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, Rob. Ja, vanaf een wat druilerig gasthuisplein. Wederom drie uur live. Uh, uh, uw lokale radio, ZFM. Uh, met de, de, de, de volgende onderwerpen. Het wordt een hele spannende uitzending deze keer. Ja, bestuur. ik heb het idee. Want er zitten een paar. Lukt het wel, lukt het niet. Maar goed, uh, laten we beginnen met de, de, de vaste onderdelen. Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Uh, dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier vast bij de hand. Want dan kunt u tegen half vier het een en het ander noteren. Rond de klok van half drie uiteraard het weerbericht. En met name het weerbericht ook voor morgen... in verband met de aankomst van Sinterklaas in Zandvoort. We hebben rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Laika. En het gedicht van de week, eh, liefhebbers, het zal u niet verbazen dat het over Sinterklaas gaat. Nee. Dat is rond de klok van kwart voor vijf. We hebben natuurlijk ook Zandvoort nieuws in het kort. We gaan natuurlijk eh, ook S.V. Zandvoort eh, volgen, want die spelen tegen Monnikendam En daar is voor ons aanwezig Joop van Nes. En die gaan we rond de klok van tien over half drie bellen voor de eerste live verslag vanaf het uh, voetbalveld. Uh, er wordt, ja, in de wandelgang Heet dat met een duur woord. Dat we misschien Sinterklaas aan de telefoon kunnen krijgen. Maar dat zou dan pas het laatste uur zijn. Maar we blijven het proberen. Dus blijf luisteren. Want misschien dat we Sinterklaas aan de telefoon krijgen. Wie we in ieder geval wel uh, langs krijgen, Is een van de pieten. Die al, in, al langere tijd undercover in Zandvoort is. Maar die heeft alvast een plaatje gemaakt. En die gaat hey. hij bij ons uh, presenteren. Kijk. Kijk, wat leuk. Dus uh, wat dat betreft blijf luisteren. Want dan uh, gaan we echt uh, de Chili Piet gaan we interviewen. Met zijn, die heeft een plaatje gemaakt en dat gaan we dan draaien. Uiteraard verder nog lokaal nieuws en uh, nog veel en veel meer. En ik zou zeggen, uh, blijft u luisteren naar ZFM uh, live vanaf het Gastelplein. Ja, we zijn er tot aan vijf uur met Zandvoort op zaterdag. Heel veel muziek en informatie. En lekkere muziek ook vanmiddag. Wat dacht je van deze? Hier is Alice Malier en The Old Devil Coppel. It's that old devil. Gets behind live so selfishly I was the only Weer eens terug te horen op de radio. De Madonna van alweer vele jaren geleden en nothing really matters. Daarvoor iets heel anders. Dat was Alison Moyer in of God Love. Nou, het is inmiddels kwart over twee. We hebben weer wat te melden. Oh, ja, nou, laten we al eens. Ja, want uh, afgelopen donderdag was het zover, want toen werd uh, de nieuwe Zandvoortse ondernemer van het jaar bekendgemaakt. Dus uh, en vanaf september waren de nominatierondes... voor de verkiezing voor het Zandvoortse ondernemer van het jaar. En dit heeft u kunnen lezen op de gemeentelijke website, op Facebook... en vooral in de Zandvoortse Courant. De klanten van de Zandvoortse bedrijven... hebben eerst hun favoriete bedrijf genomineerd. Zodra de genomineerde bedrijven bekend waren gemaakt, is er gestemd. Op 15 november 2012 is de winnaar bekendgemaakt... tijdens de jaarlijkse ondernemersavond. Dit jaar was gekozen voor het thema... de Zandvoortse ondernemer met lef... De wisseltrofee is tijdens, de, tijdens deze feestelijke avond overhandigd door Ron Brouwer... de eigenaar van café van Hardy uit de Haltestraat... want hij was de winnaar van vorig jaar. De wisseltrofee, het haringmeisje gemaakt door kunstenares Noor Brand... zal een jaar komen te staan bij... Het plein. Heel goed, bij snackpaar Het plein. Volgens de klanten en inzenders vertonen zij veel lef en laten dat zien door steeds te vernieuwen en te verbeteren. In deze tijd is dat niet makkelijk... maar de broers Robert Jan en Alexander Slag en Mimun... dan komt hij Abdelau. Uh, ga, gingen er helemaal voor. Zij hebben dit jaar besloten om de franchise-overeenkomst... met Bakkerstraat op te zeggen. En weer op eigen benen verder te gaan. En dit seizoen originele acties georganiseerd. Waaronder de aardappelschilwedstrijd. Ze zijn dus... Uh, ze hebben echt uh, lef getoond. En daardoor terecht de nieuwe ondernemers... de Zandvoortse ondernemer van het jaar geworden. Uh, in Zandvoort. Maar volledigheidshalve waren nog andere categorieën. En wel de kante, uh, in de categorie... strand, horeca, venters, standplaatshouders. Nou, de... Strandpaviljoen. Doel ze gooi. Talassa, heel goed. Heel goed. Talassa, nou ook absoluut een terechte winnaar in deze categorie. Dan hadden we nog de categorie detailhandel. Dat is Kids Adventure in de Kerkstraat geworden. Hartstikke leuke winkel. En in de categorie Logie Hotel Zeespiegel aan de Hoge Weg. En tot slot de categorie Dienstverlening en Overigens. Zonnestudio Sunny Beach Haltenstraat. En volgens mij vrouw, was dat een terechte categorie winnaar. Ja, dat dacht ik ook. Want je begrijpt al, zij gaat daar naar de zonnebank. Dat begrijp je dus wel. Oké, okay, nou, Goed, de dus winnaars van harte gefeliciteerd. Een, een groot feest op het plein. Op het plein, feest op het plein. plein. Bij het plein, <laughs> daar hoort muziek bij, hè? En een lekker feestje natuurlijk. Nou, genieten van Snackbar Het Plein, de ondernemer van het jaar. Hier in Stamford. Hier is Esworth Simpson en Solid a Rock. So Het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45. -M -M. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Hey, Jude, Don't make it bad. Take a sad song. zo'n lekkere mail van de Beatles op de Zandvoorts Radio. Je hoorde, hey Jules. Nou, ik het uh, CFM bericht Eerst gaan we het nog even hebben over de Voice of Holland. Want daarin uh, treedt ook op uh, Marj Marjette van der Brand. Moet ik goed zeggen. En zij komt uh, ja, toch wel voor het grootste gedeelte uit Zandvoort. Ja, ze woont ja. weliswaar in Heemstede, maar we gaan er vanuit, wij, wij zeggen gewoon ze komt uit Zandvoort. Dat He? bedoel ik. Maar uh, Mariette uh, hoefde gisteren niet uh, in actie te komen. Maar sinds Mariette meedoet, volgen wij haar dus wel op de voet. Met name de, de, de battle tussen haar en uh, Sebastiaan met het nummer De Wereld uh, is van Iedereen. was natuurlijk zinderend spannend. Mm -hmm. Want uh, er was, uh, die uh, Roel van Velzen drukte wel heel erg snel voor uh, Mariette. Maar uh, het bleef lang uh, stil, maar het was heel erg spannend. En dat was uh, de live shows. Want de, de, de, de scores van de jury die tellen voor de helft mee. En toen later mocht het publiek stemmen. En toen werd het nog best wel spannend voor Maaiet, maar goed, Maaiet is door. Maar gisteravond was er de, waren er dus andere kandidaten aan de aan de beurt in de Voice of Holland, met name Floortje, Smit en Eejarre. Nou komt hij. Mirzadai. Ja, uit team van Velsen. Die hebben uh, de tweede live show overleefd. Uh, Roels van Velsen, kandidaten uh, Randy en David, kregen niet genoeg stemmen van de coaches en de kijkers thuis. Ze zijn dus uit de Voice of Holland geknikkerd. Wellicht morgen live te volgen bij het uh, programma van Carlo en Irene. Want die ontvangen alle, al die kandidaten die uh, eruit liggen. Maar goed, uh, even kijken. Kandidaten Matthijs en Janine trokken ondanks het feit... dat ze de longen uit hun lijf zongen aan het kortste eind. Sandra van Nieuwland en Laurie Browns... versloegen uit het uh, treintje Ron Tarzanlink. En ja, ik zeg het, maar het, is, het is toch wat, hè, al die namen. En uh, Jorks, Marco Posata's coach... Vo coacht volgende week weer Anja Dalhuizen en Barbara Straathof. Hij heeft afscheid moeten nemen van Jared en van Pomme van de Ven... Uh, ZFM blijft Mariette volgen. Want uh, zodra die weer aan de beurt is... We proberen hem nog steeds in de uitzending weet, weet je wanneer ze weer komt of niet? Nee, dat weet ik nog niet. Ik ga dat voor je uitzoeken. Okay, dat we, is volgen, goed. we volgen de ontwikkelingen van Mariette op de voet. op Sinterklaas in Zandvoort, op deze regenachtige zaterdagmiddag. Maar blijf gewoon uh, lekker binnen. Ja, en dan uh, is het lekker droog en lekker warm, toch? Dacht het wel. Morgen Sinterklaas uh, in Zandvoort, daarover straks veel meer. Maar eerst hebben we nu het weerbericht. weerbericht. Want we zijn uiteraard heel benieuwd wat het weer de komende dag gaat doen. En dan met name morgen als Sinterklaas in Zandvoort aankomt. Albert-Jan. Ja, en dan kijk ik op het, uh, op het weer. Maar het uh, dus begint, al, begint al een beetje apart, want vandaag schijnt geregeld de zon. Oh. Heb jij die gezien? Nee. nee dus ik heb nog niet gezien. Is. Maar vanmiddag, ja, kijk, neemt geleidelijk de bewolking toe en, teg en tegen of in de avond gaat het regenen. Nou, het regent al. Nu ja, het regent ja, al, nu. ja, wij zijn altijd op tijd. De zuid- tot zuidwestelijke wind waait matig en aan zee vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Vanavond en de komende nacht overheerst de bewolking en valt er enige tijd regen. De wind draait naar het noordwesten en is meestmatig van kracht en de temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. Morgen, ja, een spannende dag. Ja, want dan komt hij aan, dan komt hij aan, Sinterklaas. Kijken wat voor weer die meeneemt. Morgen beginnen we de dag bewolkt en in de vroege ochtend valt er wellicht nog wat regen. De regen trekt snel weg en vooral in de middag, ja ja, daar schijnt de zon. De noordwestelijke wind waait meest matig en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. zondagavond en maandagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden. In en flinke opklaringen. Het blijft droog en bij matige naar de zuid draaiende wind daalt de temperatuur naar ongeveer 2 tot 3 graden. Dan gaan we wel even naar de maandag. Maandag zijn er flinke zonnige periode en blijft het wederom droog. De wind waait uit het zuiden en is matig en in de polder en tot vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. De rest van de week is het wisselvallig herfstweer... met dinsdag wat lichte regen en later in de week enige buien. De wind waait uit het zuiden en over het land meestal matig... en aan de zee regelmatig krachtig. En de temperatuur stijgt dagelijks naar een graad of 9. Oké, okay, tot zover het weerbericht. Wil je het weer nalezen, dan ga je gewoon even naar internet... naar www.meteopagina.nl of naar www.ricoweer.nl Dat was het weer.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 ook al wil je er niet aan, als het golf, een golf dat goed, niet te stuiten, niet te sturen, duurt te daar. Kelder van de kroeg, waar de vaten rustig wachten iedereen. De gaten gaan niet dicht, wil geen mensen eraan geloven, morgen wordt het door meer licht. Als het golf, dan golf het goed, niet te stuiten, niet te sturen, duur te dagen, duur te duren, als het golf, dan golf. The All The Laat je om lekker vrolijk van te worden op de zaterdagmiddag, net als mijn collega Albert-Jan. Die gaat ook weer grijzen, Ach, gelukkig maar. de <laughs> boys Tanking en can take my eyes off you. Vanmiddag wordt er gevoetbald en uh, volgens mij regent het een heel klein beetje bij SV Sanford tegen Monnikendam. Daarvoor gaan we naar Joop Goedemiddag Joop, welkom. Goedemiddag heren en, en luisteraars uh, ja jullie ook welkom op uh, Duintjesvalt uiteraard. Um, Sandvoort speelt vanmiddag tegen Monnekerdam. die heeft er nog twee onder zich staan. Dus is nog tweede de onderste ploeg. En Sandvoort staat op de zevende plaats. Er zit een verschil van zeven punten in. En dat is nogal wat. Um, Monnekerdam heeft het altijd in het begin van het seizoen moeilijk. Die gaan pas uh, tegen de Witters van voetballen. Dat uh, is makkelijk, denk ik. <lacht> ik zou het anders niet weten. Maar goed, uh, Sandvoort die, uh, die, uh, is dus uh, ja, op dit moment even niet. Maar ook zakelijk druk aan het zetten op het doel van. van uh, ...van ehm uh, um, ja, Echte kansen zijn er nog niet uitgekomen. Net wel misschien K1... ...Klein. Maar goed, uh, die, had, die werd geëlimineerd. En nu is een corner voor... Uh, ...Monika uh, Voor Shams gezien... ...aan de linkerkant van het veld. Uh, Boy de Vet, uh, ...die uh, staat vandaag voor de honderdste keer... ...in Zandvoort onder de lat. Daar is hij voor uh, gefeliciteerd door de voorzitter. Heeft hij uh, een uh, beeldje voor gekregen. Dat doen ze tegenwoordig. 100, 250 en 500 wedstrijden. Maar 500 lijkt wel heel erg veel. Ik denk niet dat uh, iemand dat gaat redden. Goed, de corner is ondertussen genomen. En hij is afgeketst naar uh, Monika Dan. Blijft in bal bezitten. Die bal wordt weggewerkt door Ronald Kahler. niet goed weggewerkt. Uh, uh, Monika Dan blijft die bal bezitten. Dat is kastenfries. Dus je, je zat ertussen. Dat is een slechte plaats. Je bedient daar Maurice die Vorige week dus een hele belangrijke wedstrijd heeft gespeeld. Heel belangrijke uh, zaken heeft gedaan. Hij heeft gescoord. En hij, hij gaf die voorzitter waaruit het uh, tweede zand van zijn doelpunt kwam. Goed, gevlachtige foto van buiten spel. Uh, Manneke mag het gaan nemen. Zit er in, uh, even kijken, twaalfde minuut op dit moment. Nieuw scorebord, uh, geweldig. Dat is overal te zien in ieder geval. Twaalfde uh, minuut van de wedstrijd en de stand is nog steeds 0-0. En straks komen we terug bij Joop van Es. Oh.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 Bye. Jam boogie woogie jam slam bust the dialect I'm the man in come flow with the sounds of the mighty... en we gaan nu op fris want er is gescoord Jap 18e minuut en ik vond dat de verdediging van Zandt er niet echt een goed uitzag bal komt voor en de spits van Monaco hoeft alleen met zijn voeten bij gaan ze zit dan nooit te pitten te beslaan de stand is 0-1 hier in de wedstrijd tegen Monaco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 Dat was US US3. We gaan weer naar Joop van toe. Joop, hoe is het daar op voetbalveld? Waar Zandvoort uh, op de punt stond om te scoren... maar de keeper kon nog net die bal wegwerken. van uh, ja, moet nu natuurlijk druk gaan geven. Moet terug gaan komen. En uh, net was er dus een, een behoorlijke kans voor. Ik dacht dat het taal van de hoort was. Ik weet het niet zeker. Maar want het is aan de andere kant van het veld... het is een beetje heijig. Uh, dus het is, het is een, licht beperkt eigenlijk. Laat ik het zo zeggen. zeg ik het netjes echt. Helemaal mooi. Uh, goed... Um, Kieper van Monikerdam mag de bal weer in het spel gaan brengen. Vanaf de 5 lijn. En dat doet hij uh, prima. Daar speelt zijn eigen man daar in ieder geval aan. En dat wordt geduwd door Zandvoort. En dat betekent dat uh, Monikadam op de middellijn een vrijstop kan nemen. is ondertussen genomen. Het spel is dan gezond gezien aan de rechterkant van het veld. Uh, Boos Lemmens daar, in de verdediging. Uh, die, die doet hij goed, geeft druk op te spelen. En uh, Monikadam moet er, gaan uh, improviseren. En dat lukte niet goed. Want Max Aardwerk, die kon hem plaatsen naar... Lemmens, naar uh, Carsten Fries. De Vries, Kales, uh, Kales probeert daar, en dat lukt hem ook, uh, Maurice Mol te bereiken. En Mol die, die, die ziet daar in zijn ooghoeken dat uh, Patrick Koper meegekomen is. En Koper die uh, geeft een heel slechte bal af. Die gaat over de zijlijn. Uh, Paul van der Woord kon hem niet binnenhouden. Dus het wordt een inworp voor uh, Monokerdam ter hoogte van hun 16 meter gebied. Gaat die wel komen. Goed aangenomen door de, de, de, de, de rechterspits. En toch overgenomen zonder, maar die is het toch alweer kwijt. En daar nou moet het opgepast ja, het, is, het is opgelost aan zich. En Zandvoort, die kan een beetje druk gaan zitten. Uh, dat gaat ook gebeuren. Nee, ze zijn de bal kwijt. Uh, Van Oort probeert er iets mee te doen. Dat lukt niet helemaal. Uh, daar uh, wordt voor gefloten. Een vrije schop voor Monnikendam. Monnikendam. Uh, diepe bal. Helemaal vrij. De centrum spits. Dat mag natuurlijk niet, maar het gebeurt wel. En daar is Michel Menjo. Die kan heel simpel die bal opnemen, uh, aannemen. Dan kan ermee doen wat hij wil. Maar die paas daar recht in de voeten van de aanvaller van Monnikerdam. En nu is het Monnikerdam ineens zelf dicht bij het 16 meter gebied. En dat gelukkig van Soms wordt een slechte paas van de centrumspits. En Sants ook kan gaan overnemen. Nu de linkerkant van veld. Daar gaat Max Haardenwerk en die kan er niet bij komen. Wordt over de zijlijn gespeeld. moet het mag gooien. De hoogte van de duck van van Monnikerdam. Ik krijg wel een seintje als het tijd is neem ik aan. Goed. Van de hoort. Die gooit in naar... ...beestanden. Gewoon naar een tegenstander. En dat is daar uh, aardig werk. Je kan hem proberen, probeert hem in ieder geval met zand te houden, dat lukt niet. En Calus kan daar heel simpel terugkoppelen naar de En de vet die kan die bal heel makkelijk uh, oppakken. En dan gaat hij er mee doen, hij speelt Calus. in aan de rechterkant van het veld, Kalis nog steeds met de bal aan de voet. Uh, en ik knop er een diepe bal, en dat was dan op Karsten Fries was de bedoeling, maar die glijdt uit. Ik weet niet hoe dat kan op een... Uh, maar goed, hij gleed er niet op uit. Eh, maar Sandvoort is alweer in het bal En nu, helemaal eh, bij de cornervlag mag Zandvoort gaan gooien. Zandvoortse cornervlag, moet ik maar nou zeggen, natuurlijk. Eh, dat, eh, dus, dus alles komt nu helemaal weer naar het doel van Zandvoort uh, van toe. En Kalis, nee, Kalis laat hem licht. van inderdaad de bal, de Slimmers, die gaat erg ver uh, met die inworp. Uh, en die, uh, die staat nu gereed om die bal te gaan spelen. Naar de Vries. Nee, niet de Vries dus je ja, daar dat. Maar die, die is de bal weer kwijt en dan komt ze er met een paas, een, een steekballetje. Is dat is gevaarlijk, maar is weer gewerkt door uh, Ronald Talis en Maar nog steeds, uh, Monika dan, bal in balbezit. En nog steeds in balbezit, en die mogen ze zelfs gaan gooien. Uh, ter hoogte ook van de, van de, uh, de cornerplag van Zandvoort. Gaat die bal komen? Nee, nog niet. Ja, ja, ja kom maar, toen dan. Ja, dan komt hij aan. Lange spits, die, die kunnen er niet bij komen. Barcelona werkt die bal weer op de zijlijn weg. En dan mag er weer gegooid gaan worden naar Monikendam. Uh, dat is bijna op dezelfde plaats als er net gebeurde. Uh, dat uh, gaat... Uh, nou, nou, nou, nou. Het nou, duurt van die gasten is ongelooflijk. Nou, dat is maar voor natuurlijk. Uh, nu de uh, vrije schop voor Monikendam. Ik kon niet zien wat er gebeurde. Uh, maar goed, uh, de schijf zet de fluit. En uh, het is een vrije schop voor Monikendam. Ter hoogte van de 5 meter uh, lijn van uh, Zandvoort. 9 uh, worden afgemeten Job. door de schrijfzichter. Dit is tijd. Ben ja, het t is, t is tijd. We gaan naar het nieuws. Ja. Dankjewel, hè? Nou, goed, tot laat nieuws dan. Oké, okay. dat was uh, Joop Rens. Uiteraard zo meteen in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Veel meer over deze voetbalwedstrijd: SV Zandvoort tegen Monnikendam. En veel meer andere items. Blijf gewoon lekker luisteren naar de Zandvoorts radio. Na drie uur, dan zijn wij weer terug. Alleen stonden jouw ze stil. Is gegaan. Ik voel heel even je hand in de mijne. En je lippen, oh, zo langzaam verdwijnen. Ik wil geen seconde voorbij laten gaan. Want jij en ik, we zijn zo prachtig paar. Ik fluister zachtjes, je fout is laam. Ik blijf je kussen, het moment is daar. Ik roep je naam in de stilte. Van. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.